Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen en de Europese Unie liggen op ramkoers. De hoogste rechter van Polen heeft namelijk bepaald dat hun grondwet niet mag worden overruled door wetten en regels van de EU... Dat is een bom onder alle Europese afspraken, zegt correspondent Kizia Hekster. Want de bedoeling is natuurlijk juist dat dat EU-recht... waar dat is afgesproken boven de nationale wetten gaat. Doordat Polen nu zegt dat geldt bij ons niet... Uh, ja, is natuurlijk maar één uh, reactie vanuit, vanuit Brussel mogelijk. En dat is een harde reactie. Maar hoe hard die zal zijn, dat moeten we afwachten. Brussel zou bijvoorbeeld moeilijk kunnen gaan doen over de miljarden euro's... die Polen heeft aangevraagd uit een corona-herstelpotje... Een man van 18 die de hele dag voor onrust zorgde in België is opgepakt. Hij zou een wapen bij zich hebben gehad en hebben gezegd dat hij iets wilde aanrichten bij een hogeschool in Kortrijk. Studenten daar moesten eerst in hun lokaal blijven en werden daarna door de politie naar buiten geleid. We wisten eigenlijk nog niet zoveel, maar toen we in de lessen waren, zagen we dingen verschijnen van medeleerlingen. Uh, dat er een man zou rondlopen met een wapen. en enkele Over een mes. Ja, en een tijdje later zijn we naar de expo geleid. Nadat de hogeschool in Kortrijk was gecheckt... ging het verhaal dat de jongen naar de plaats Waregem zou zijn gegaan. En daar gingen voor de zekerheid meteen alle scholen op slot. 12.000 mensen moesten binnen blijven. De jongen is dus opgepakt. Volgens Vlaamse media had hij inderdaad een wapen bij zich. Alle nieuws dan. Veel positieve coronatests vandaag. Meer dan 2700. Volgens het RIVM komt dat deels doordat er gisteren te weinig tests geregistreerd zijn. Er waren computerproblemen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nam voor het eerst in dagen weer een beetje af. En FIFA 22 zou wel eens de laatste editie van die game kunnen zijn met de naam FIFA in de titel. De makers zeggen dat ze volop aan het nadenken zijn over de toekomst. Onder andere over een nieuwe naam van het spel en de contracten met Wereldvoetbalbond FIFA. De eerste FIFA game verscheen in 1993. Toen heette het nog FIFA International Soccer.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 De files lossen nu vrij snel op. De meeste veroorzaken nog maar een paar minuten vertraging. Een uitzondering is de N305 van Almere naar Dronten... tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301. Want daar heb je ruim een half uur vertraging. En de wijkertunnel in de A9, Alkmaar richting Amstelveen, is even dicht... want er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Je kunt als het mogelijk is omrijden via de A22. Tot zover de verkeersinformatie.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 altijd opletten dat je er dus niet instinkt, hè? Want er kwam dus nog iets achter. Welkom bij deze Auteur in op uh, 7 oktober 2021. Uh, we begonnen met uh, Dandelion. Dat heeft een reden, want één, uh, Het is het 10 uh, bestaan van King Forward Records. Dat uh, vieren ze morgen in de Piers in Volendam. Dat is één. Uh, want uh, daar zijn nog meer uh, bijvoorbeeld uh, mensen te zien. Waaronder, Joey vriend, waaronder Jacob D. Edward. Dat zijn precies nou twee namen die straks ook nog een keer voorbij komen. Maar Mommy's the de, uh, zal daar een optreden gaan uh, verzorgen. Dus dat uh, is ook nog een uh, ja, één act die morgen dus uh, te zien zijn. En, en um, nou weet ik het niet zeker of we uh, uh, even kijken, of Pale Puma, Palen Puma, want ik weet niet hoe je dat altijd moet uitspreken. Uh, maar die is ook van het label. En uh, helemaal aan het eind hebben we nog Aion, maar die uh, heeft de, de laatste uh, tijd weinig uitgebracht. En wellicht dat dat uh, nog een keer in de toekomst uh, gaat gebeuren. De tweede reden waarom we hem hebben gedraaid is uh, Paul Bond, want het is de band van Paul Bond. De uh, band bestaat nog steeds hoor, mensen. Dus uh, maak je niet ongerust, uh, de deadline is niet uit elkaar. Dat zou bijna, zou je zeggen, van ja, duur heel erg lang voordat die jongens weer een uh, nieuw materiaal hebben uitgebracht. Maar dat heeft een reden. Eén um, uh, is dat een van de bandleden vader is uh, geworden. Dat is Koen. En de ander, dat is uh, Joey, die loopt co-schappen En uh, dat is uh, meer voor zijn studie. En dat uh, vreet veel tijd. En dat uh, uh, album Laika Belka Strelka, wat ze in 2020 min of meer uitbrachte. Uh, daar zat hij een uh, hele tournee een beetje aan vastgekoppeld. Maar op een gegeven moment ging dat hele feest niet door. Vanwege, je weet wel, dat woord met het C. Dat heeft daarmee te maken. Maar we zitten een beetje aan het eind. Dat is dat uh, morgen dat verhaal van de King for the Records uh, niet nodig zijn. Maar goed, Paul Bond komt straks nog een keer voorbij. Want we gaan ook met hem praten. Want er komt een nieuwe single aan. Die uh, wordt morgen uh, uitgebracht. En dat is ook uh, de reden waarom we Paul straks aan de telefoon gaan hebben. Dus dat is uh, de reden. En we draaien ook die nieuwe single. Dat uh, zal ik er ook even bij vertellen. Want uh, anders denkt iedereen van... Hé, hey, uh, is dat een uh, losstaand interview? Nee, niks is zonder een reden wat dat, dat gaat. Vorige week hadden we deze dame in de uitzending. Uh, de telefoon is wel te verstaan. En de bedoeling is dat ze nog een keertje terug uh, gaat uh, komen. En het is ook afgelopen dinsdag nog voorbij gekomen... in het uh, programma waar ik een aantal mensen muzikaal moet heropvoeden. Joël Sharad. After him I can Be quiet. Uh, deze single die komt ook op het uh, speellijstje van de NPO Radio 2 uh, te staan. Ik uh, meen dat het bij uh, Jazz en Soul is. Rona Rode met uh, de opvolger van You heet Right Beside You. Uh, vorige week heeft ze het een en ander verteld over die single. Hetzelfde uh, geldt ook voor Joelle Charan uh, met Blue Moon Bird. Beide, of tenminste, nou, de, de dame die ik uh, als laatste heb afgekondigd... die is hier ooit uh, geweest, die heeft hier ook uh, live gespeeld. Dat gebeurde in 2019. En de bedoeling is dat uh, straks bij het uitkomen van de EP... waar Blue Moon Bird een van uh, de tracks is die je erop uh, terug kunt vinden... Uh, dat ze dan hier naartoe gaat komen om daar nog even wat te... Uh, een aantal nummers te laten horen. Um, ter ondersteuning natuurlijk uh, van de EP die dan moet uh, gaan verschijnen. Dat uh, mag je toch wel begrepen hebben uit dit hele verhaal. Um, vorige week in uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... hadden we uh, hip-hop, Nederlandstalige hip-hop, wel te verstaan. En ik blijf dat altijd toch wel iets uh, bijzonders vinden. Daddydub met James Watts en de A4-remix. Ik, thuis, ik savage Dat uh, is wat je wil, want ik zie je never fucking met de average yeah. Ik heb jou voor real, schat het maar niet uit wat de prijs is Zolang je blijft doen wat ik nice vind Damn you, I you price it Air so fat like I yeah, Touch me, tease me Geef het aan mijn nice and easy Oh yeah. It's a vibe. Mix my chin and life. drink and drive. I'm a mijn fan op the freeway. 120 on oh. the dash, I'll ik it high, safe. Up the AFI, there's a motion. And I'll go, my cruise control. control. Yeah. Work it out. Bro, teasing me. Yeah. But I'm moet letting up my a They are teasing me. I'm in my way up to A.V. Situations, met jou guy. Jij zoekt spanning in life, Hij geeft jou niet wat jij lijkt. Geen conversations, oh girl zeg minder tonight. Zeg jouw boyfriend goodnight, maar je slaapt nog lang niet, that's right. Rooker. Sit down when you hurt. Link your oh, I when you work it Girl, out. I like it when But I sit down when you hurt. Link your you Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Teasing me. Yeah. I didn't let them on my arm. teasing yeah, yeah. me. Yeah. Cruising my way. I hope we're in the liefde, but I hope that you belt Koud 100 with you, because you know that you have for my belt Yeah, open level, but we're spilling in a spell Cause you're doing it and doing it and doing it well, yeah Call me when you're lonely, pull up with your homie Men's, you do not long, come snel Drive five up, I a hotel I'm sick, and you're flying out Girl, I like it when you're working out Was it bad when you're working out? Think about when you're working out I like how you need this time when you're working out Komt uh, wel met meer uh, Nederlandstalige werken uh, voorbij uh, in dit uh, uur. Want, uh, dit was uh, één van de Nederlandstalige nummers, maar dan wel met een hiphop uh, jasje aan. Um, het is uh, tijd voor het eerste interview vanavond. Want uh, aan de telefoon hebben we David Brebaert van Moos. Goedenavond. Goedenavond, hallo. ja. Hallo. Um, de eerste keer dat ik uh, jou aan de telefoon uh, mocht hebben... werd ik uh, min of meer met een beetje uh, zachte drang met iemand met een amsketen. Jij moet die man even bellen, want uh, dat is wel een bijzondere band. Uh, en dat is uh, Moos, want uh, dat is de band uh, die je hebt... Dat klopt, ja, zeker. Ja. En als ik het over die man met die jamsketen heb, dan heb ik het over muziekliefhebber David Molenberg. Want dat is degene die, het, die erover gaat. Ja, dat klopt, ja, ja, ja. ja. Dat is inderdaad een groot liefhebber. Ja, eh, hoe, hoe groot is zijn liefde voor Moos? Oeh, nou, eh, als ik eh, zijn woorden mag geloven, dan is dat best wel groot. Ja. Ik, weet, ik weet niet eh, hoe vaak hij ons daadwerkelijk luistert, maar... Eh, ah, ik zou, doen, sowieso ik... op de streamingsdiensten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, ik denk wel dat zijn enthousiasme erg oprecht is. Dus voor ja. mij vindt hij het allemaal heel leuk. Ja. Uh, want jullie zijn een Haarlemse band nog steeds, hè? Uh, voor de helft. Voor de helft. Ja, we zitten met z'n vieren. Dus je hebt uh, Thomas, dat, uh, die komt uit Haarlem. Hm. En uh, twee andere jongens, die hebben wij wat later ontmoet. Die komen uit uh, Amsterdam en Den Haag. Ah, dus het is toch... Dus nou ja... Als we, als we zeggen twee, twee mensen uit Haarlem, punt, en die anderen zijn Amsterdam en, en Den Haag, dan is het gewoon Haarlem. Ja, dat, da, daar teken ik ook voor. Dus <laughs> houden we daarop. Ja, um, uh, want uh, de, ja, die eerste single, want die is alweer van een hele tijd uh, terug. Geloof ik, ergens in het begin van dit jaar hebben jullie hem uitgebracht, toch? Ja, uit mijn hoofd, 26 februari, mm -hmm. eind februari. Ja, hoe hoe heet die single ook weer? What it's like to be loved, heet je dat. Ja, ja. Um, hoe waren die uh, reacties daarop, op die eerste single uh, daarover gesproken? Ja, dat was te gek. Dat was echt heel leuk. We hebben daar echt heel veel leuke reacties op gekregen. En uh, hij is ook best wel veel gestreamd, dus we zitten bijna nou, op 10.000. Dus dat hadden we eigenlijk uh, niet, helemaal, uh, niet helemaal verwacht. Dat verwacht, mm -hmm. we ook natuurlijk, ja. maar ons... Ja, onze hoop is wel echt uitgekomen. Mensen zijn er echt enthousiast over geweest. Het was ook door 3FM nog even opgepakt. Hé, dat is altijd wel leuk. Uh, ja, dus dat, dat soort dingen waren te gek. Dus vooral zeg maar, van mensen die je dan niet kent... Hmm. kregen we ook wel de bevestiging dat we op de goede weg waren. Dus dat was wel heel leuk. Ja, uh, helpt dat uh, toch als je dan toch uh, een beetje de aandacht krijgt... van een landelijke center als 3FM? Ja, zeker. Sowieso. En uh, ook, zeg maar, zij hebben ook best wel veel invloed... Niet alleen via hun eigen radio, maar ook bijvoorbeeld op Spotify-playlists. Wat eigenlijk natuurlijk een soort van concurrent van de radio is bijna. Maar zij maken daar ook playlists en die worden gewoon heel veel beluisterd. Ja. Dus op het moment dat je daarin komt, dan, dan gaat het balletje gewoon iets eerder rollen. Dan voegen mensen je toe aan, uh, aan, je, aan hun afspeellijsten en zo. Hmm. Technisch verhaal, marketingverhaal. Ontzettend oninteressant, maar ik moet het toch weten. Ja. Um, dus uh, ja, dat, zo, zo werkt het een beetje. Dus ja, zoiets als 3FM kan echt heel veel invloed hebben, zeker. Ja, komen wij aan met onze uh, playlists, uh, de Dynamic List en de Songwriters List, uh, die we tegenwoordig een beetje verversen. Maar uh, ja... Nou, daar willen we ook graag in, hoor. Je weet, je weet, niet, uh, je weet niet waar het vandaan moet. <laughs> nou, ook uh, ja, nou, ik... ik, ik uh, ja, ik denk ook wel dat... Uh, dat jullie, volgens mij staan jullie er ook in. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar uh, de, ja, want die, want die single, die is uh, volgens... Nee, die komt nog uit, hè. Morgen komt die uit. Ja, om twaalf uh, om uur komt hij uit. Dus over een paar uurtjes. Ja, dus, dus dan moeten we hem nog toevoegen op, uh, op die streamingsdienst. En nog even over de stijl, want uh, ik vind het een beetje funk. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. zeker. Dat, uh, het is, het is iets, uh, misschien iets dansbaarder ook dan onze vorige. Hm. Ja, uh, maar is, zit daar ook een uh, voorliefde voor de, uh, de muziek een beetje, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ons, ons doel gewoon weer heel erg was om... Ik denk eigenlijk dat we niet heel bewust bezig zijn geweest... met het uitzoeken van een genre. Mm -hmm. um, ja, zoiets zo gaat denk ik een beetje vanzelf zich ontwikkelen. En ik denk dat je onbewust wel heel veel referentiekaders hebt... Uh, waar je wel door beïnvloed wordt. Maar we hebben niet heel bewust een bepaald... Uh, niet heel bewust ge gezocht naar funk of zoiets, nee. Nee, nee oké. Okay, dus, uh, maar, maar ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, jullie zijn een stel van die jonge gasten... die dan op een gegeven moment uh, met dat uh, komen, maar... Ja, meestal uh, is het uh, toch wel pittige, pittige muziek uh, wat, uh, wat bandjes uh, produceren. En het laatste is uh, denk ik altijd een beetje Sol of Funk. Dat, dat, dat, dat, ff, ja, dat, dat valt me dan toch. Ja. Uh, maar goed, uh, jullie zijn daar, uh, ja, vind ik, een uitzondering in. Maar goed, uh, wie ben ik? Nou, nee, daar, daar, daar moet ik je wel gelijk in geven. Ik denk wel dat wij allemaal wel een bovengemiddelde voorliefde hebben... voor inderdaad sowieso Sol en Funk ook. Mm -hmm. Um, en de disco en zo, dat vinden we ook allemaal te gek. Ja. Dus uh, het, is, het is wel in dat opzicht inderdaad misschien wel net anders dan die indie, uh, indie popbandjes, om het even zo te zeggen. Ja, ja, ja, want dat, de, ja. dat is het wel een beetje de hoofdmoot uh, soms uh, wat, wat we draaien. En ook, ja, songwriters, maar ja, dat is uh, logisch. Omdat hier en ja. daar soms ook uh, wat mensen hier in de studio <laughs> hebben met alleen de gitaar. Maar uh, hoe zit het met jullie? Kunnen jullie akoestisch spelen trouwens? Uh, ja, dat... Ik denk dat dat zeker wel kan. Uh -huh. uh, dat, dan moeten we wel even kijken in welke bezetting dat zou zijn. Uh -huh. we hebben, ik, ik speel ook wel eens met Thomas wat gewoon met z'n tweeën. Dus uh -huh. Dan, uh, dan uh, worden we een beetje uitgekleed, maar dat is op zich niet erg. Uh, dus, uh, niet niet letterlijk, hè, halve keer toch? Of, uh... <laughs> Als jij dat wil, ja. <laughs> nee, nee, alsjeblieft. Laat maar. Ja. Laat la, la, maar, nee. <laughs> Nee jongens, maar... Ja, ik zit er gelijk meteen. Ja, dat, dat is een beetje de humor en de dubbele betekenis... die ik af en toe voor die dinsdagmorgen overhoud. Dus vandaar. Nee, maar je begrijpt een muzikaal uitgekleed, hè? Daar hebben we ja, het dan over. Ja. Ja, ja, nou ja, qua bezetting. Ik hoop dat de muzikaal nog wel staat. Maar... Ja, oké, okay, maar... Ja, uh, maar dat, dat houdt dus in, uh, als we dan toch weer even bij het serieuze gedeelte weer uh, teruggaan. Uh, dat betekent dat jullie eigenlijk min of meer uh, de lijn hebben een beetje uit. Uh, het, uh, de song begint dus klein, bij jullie dan. Ja, klopt. Dat is wel, uh, tot nu toe hebben Thomas en ik met z'n twee het meeste geschreven. Mm. Maar we hadden eigenlijk al veel dingen geschreven voordat we hadden besloten dat we een viermansband wilden worden. Mm. Um, en toen uiteindelijk hebben we dus die andere twee jongens erbij gevraagd, Fabrice en Emile. Ja. Um, en nu zijn we zeg maar, met de nummers die er nu nog aankomen... zijn we wel heel erg bezig met dat schrijfproces echt met z'n allen doen. Mm -hmm. Maar de nummers die we daarvoor hebben geschreven... hebben we toch voornamelijk met z'n tweeën echt zeg maar, de basis gelegd. En Fabrice en Emil hebben daar uiteindelijk ook veel invloed op gehad. Maar de basis heeft voor de, ja, voor de nummers die we nu hebben wel bij ons gelegen. Het is een duidelijke verhaal. Um, even over deze single die vanaf vannacht... Uh, weer te horen zal zijn. Touch you. Uh, waar gaat het over? Heeft het nog een diepere lading? Ik um, denk, het, is, het was eigenlijk in de, in de lockdown geschreven mm -hmm. um, en ik denk dat je er wel goed in kan horen. Ik weet niet of ik terwijl ik het schreef daar zo bewust mee bezig was, maar ik denk dat je in de tekst wel goed een soort van verlangen kan horen naar de situatie voor corona sowieso. Mm -hmm. Uh, het is eigenlijk een liedje wat gewoon een beetje gaat over een avond uitgaan en iemand ontmoeten en gelijk die, die vlam hebben, zeg maar. En dat is natuurlijk iets wat, wat we allemaal heel erg gemist hebben. Mm -hmm. Dus ik denk dat het is, ja, het is denk ik een liedje waar vooral heel veel verlangen gewoon in zit. Dus zowel in dat liedje gaat het over het verlangen naar dat meisje. Mm -hmm. Maar ik denk dat als je breder trekt dat het ook gaat over het verlangen naar dat leven en soort van wat op dat moment niet mogelijk was. Een heel duidelijk verhaal. Um, dus vanavond, vannacht eigenlijk, op de streamingsdiensten, uh, waar zijn jullie nog uh, zelf op uh, te vinden op het wereldwijde web? Nou, Op onze Instagram kan je ons vinden, op Moosband en uh, op Spotify natuurlijk, via Moos. En op Facebook staan we ook via Moosband. Hm. Um, dus ja, hou dat allemaal in de gaten en dan komt het dus helemaal goed. Dat uh, lijkt me een duidelijk verhaal. Hier is Moos met hun nieuwe single en het nummer daar, Touch You! This gold light is shining Brighter than the last time, babe And I can see you smiling Cause baby your dance moves won't let me down You don't seem to even notice Your friends are gone by the wind Maybe you don't care about it Cause the night only needs you and you only need the night deze kant op uh, gaat komen. Wanneer, dat uh, weten we niet precies, maar de bedoeling is uh, ergens in september, of uh, december. September hebben we net uh, gehad. Uh, dan uh, komt zij hier uh, waarschijnlijk uh, spelen. Deze Sophie Jenna en wellicht uh, is er dan ook nog wel wat bekend over de EP die aanstaan is. Hetzelfde geldt ook van Most. Dat hebben ze al een beetje toevertrouwd. Uh, dat, uh, dat er EP onderweg is. Uh, Touch You heet uh, de, de single. En wellicht uh, zullen we wel wat meer van deze band uh, gaan horen de komende tijd. Want er is nog iets uh, wat op stapel staat. Maar dat ga je ook de komende week en de komende tijd ook wat meer uh, van ons horen. Nu... Uh, muziek van Colin Hoeven. Volgende week zit hij uh, bij ons telefonisch in de uitzending, want uh, hij heeft uh, een aantal singles uitgebracht. Vorige week was dit de laatste I've Got Time. You say you need space, well I've got space. Got more freedom than you will ever need. Set out your wings and fly Anywhere you please You'll end up back with me You said you'd need time Well I've got time You've got a minute to spare To lend your ears to me Just a second to hear The things I have to say could have been a man in the mirror I remember he used to smile that slow burning ember While well, you found love, won't you open your eyes and look around? You'll see. If you're scared of a broken heart, well, aren't we all? You've got to set it free, it's the only way to grow. going for a ride. Hij is hier ook twee keer bij ons geweest, deze Colin Hoeve En het nummer wat hij vorige week heeft uitgebracht, dat nummer, dat heet I've Got Time. En kunnen we hem volgende week uh, driftig gaan bevragen met uh, wat uh, de reden is van dit liedje... en waar het over gaat en dat soort uh, zaken. Meestal uh, heeft het altijd wel een uh, diepere betekenis, ook, uh, bij, ook bij Colin. Uh, want ik denk dat bij de meeste muzikanten, als we het allemaal zo beluisteren... Uh, dat 99,9% wel over serieuze zaken gaan. Zo ook bijvoorbeeld uh, met de songs van Paul Bond. Goedenavond, Paul. Goedenavond, Jaap. ja. Ja, uh, het is uh, nou iets meer dan twee weken geleden... dat uh, voor het laatste ergens... maar dat was nog eens, zelfs in je levende lijve. Ja, was... ja dat, je, dat is ook nog in de uitzending geweest, toch? Ja, ja, ja. Ik heb nog uh, een gesprek uh, samen met jou en met, uh, met Noah Jess, dat ik opgenomen. opgenomen. Ja. Dat hebben we nog uitgezonden. Dus, uh, Geweldig. Ja, ja, ja. Dat uh, ging over de koperen corona... Mm -hmm. um, ja, zonder dat we het nog een keer overnieuw moeten doen, maar wat staat jou nog van die dag misschien het meeste bij? Um, nou natuurlijk het feit dat we weer mochten spelen voor mensen, um, de, de lieve reacties van het van winkelende publiek en de mensen die allemaal bleven staan en luisteren naar de muziek, mm -hmm. dat was wel echt geweldig. Ja. Uh, en natuurlijk uh, achteraf zaten zat de kletsen met een biertje. Dat was ook wel leuk. Ja, ja logisch. Uh, ja, daar, daar was ik zelf uh, getuige van. Uh, maar dat, dat, uh, dat, de afsluiting was denk ik nog wel het, uh, het meest mooie eigenlijk. was een dag. Dat... <laughs> ja, dat was heel leuk. Ja, ja, ja uh, maar goed. Uh, er was ook uh, wel veel bij te praten, uh, dacht ik zo. Maar dat, dat, uh, dat, daar zijn de ja, luisteraars niet. Ja, ja. Die zijn daar niet helemaal in uh, geïnteresseerd. Eh, met wat wij nou bespraken bij de Wolfhound. Uh, daar da, op da, da, de riviervismarkt. Ja, yeah. uh, maar goed. Goed, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het dan uh, toch even uh, een beetje schakelen is als je op straat uh, staat. Je hebt uh, direct contacten ja. met mensen. Ja. Ja. Ja. ja, dat is inderdaad wel uh, een bijzondere manier van spelen. Want sommige mensen lopen gewoon voorbij alsof ze niks horen. Nee. Andere mensen die uh, kijken even kort en andere mensen blijven staan en blijven heel nachtig luisteren. Ja. Je hebt echt alle, uh, je ja, plumage van allerlei soorten. Ja, uh, voordat we het uh, hebben, gaan, uh, gaan hebben over die zong die jij morgen gaat uitbrengen, uh, ja. eerst nog even een tal van andere zaken. Want uh, jouw naam duikt, uh, is opgedoken bij het uh, hele machtige project van Denny van Tichelen, La Belle Époque. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, Danny, die uh, dus, is een heel goede vriend van mij en geweldige geweldig muzikant, uh -huh. die zat al een hele tijd op een paar nummers en, uh, die hij ooit had geschreven maar niks meer had gedaan. Uh -huh. En toen corona een beetje begon had hij het idee van nou, waarom ga ik die nummers niet gewoon afmaken en dan vraag ik een paar zangers die ik ken of ze, willen, uh, of ze de zanger uh, erbij willen doen en uh, de tekst willen schrijven. Uh -huh zo gezegd, zo gedaan, en hij begon denk ik met Blautsoen, en toen langzaam uh, via Ruben Heijn en Pablo van der Poer, en anders soldaat kreeg je een heel mooi ploegje bij elkaar. Ja. En um, hij vroeg mij ook, ja. en ik was natuurlijk vereerd om dus al die coole namen te mogen staan. Ja, ja. de Creme de la crème van de indische scene in Nederland ja. op dit moment. Ja. Um, dus ik sta er ook op met een nummer, ja, Stretched Along the Line heet dat nummer. Ja. En daar ben ik heel trots op, ja. Ja, uh, uh, hij past ook wel bij je geloof ik toch? Dat nummer? Dat, uh, stretch along de uh, wat, yes, wat is het. Ja, precies ja. ja. Danny wilde een beetje een soort Glenn Campbell-achtige um, hoek schrijven. En dat is dus dat gitaarintrootje. Mm -hmm. En toen heb ik vervolgens de tekst- en zangmelodie erbij geschreven. En de, de piano ingespeeld. En uh, toen was het eigenlijk, uh, ja, dat, dat schreef zichzelf bijna. En dit was wel Danny's uh, nummer grotendeels. En ik heb dat tussenstukje nog aangeleverd. Toen, mm -hmm. uh, ja, was het, uh, was het daar. Ja, uh, en het uh, levert uh, de nodige publiciteit op, want uh, dat nummer dat heb je ook, geloof ik, uh, bij uh, de Landelijke Radio mogen spelen, geloof ik. Ja, dat klopt. Afgelopen zaterdag speelden we bij Spijker met Koppen met vier van de zangers: uh, mm -hmm. die Plank, uh, die ik niet moet vergeten, want dat vind ik een van de beste zangeressen en muzikanten van Nederland op dit moment. Ja. Uh, Anne Soldaat, marie van Mos, die ook dus meedoet op de plaat, en ikzelf was daar. Ja, ja, is, uh, ja ook, uh, je noemde uh, noem je geloof ik ook, hè? Dat, uh, Ja, ja, ja. ja. Uh, dat, dat zijn niet de, de minste namen in dat, dat opzicht, dus dat je daar uh, ook op uh, bij staat. Uh, nee, geweldig, ja. Ja, uh, want ja, uh, het, is, uh, het is natuurlijk wel een, een, een verhaal, dat, dat La Belle Epoque. Ja, toch, dat is best wel cool. Hè. Eigenlijk uh, heeft hij een soort dwars uh, gemaakt van het Nederlandse. Mm -hmm. uh, die scene en op uh, paard gezet. Ja. Dus het is eigenlijk een soort historisch document ook. Als mensen over twintig jaar willen weten hoe uh, in die Nederland klonk in 2021, dan is het geen slecht punt om mee, om mee te beginnen. Nee. Staat die ook uh, prima op je cv, denk je? Of uh, ben je uh, toch redelijk bescheiden in zeggen van. Nou, nah, het is leuk dat ik, uh, ik meegenomen ben, maar. Bij mij? Ja, nou ja, de label époque. Oh, uh, tussen, tussen al die namen, uh, ik, ik noem maar wat. Nou, voor mij is het eigenlijk ook een beetje een droom die uitkomt omdat Anne Soldaat een solo op mijn plaat speelt. Oh. Op, mijn, op mijn liedje. Ja. En Anne Soldaat is echt een artiest waar ik al naar luister vanaf mijn dertiende. Jee. Zo, die, uh, een beetje Daryl Anne luister ik al heel lang en al die solo plaats van Anne, weet je, dat uh, ik, kan, kan, kan ik echt dromen. Ja. Dus dat hij ook volgens op mijn nummer speelt, dat is wel echt uh, ja, wel bijzonder voor mij. Ja. Uh, de, de vorige single die je uit uh, hebt uh, gebracht was uh, Sunset Blues. Ja. Ja, uh, dat, dat, ik zei nog uh, op die dag dat, uh, dat je daar op straat uh, speelde. Ik zeg, zo, die komt ook op straat uh, behoorlijk uh, binnen. Uh, maar dat is ook de, de bedoeling, hè, denk ik. Nou, op straat is het natuurlijk minder. Uh, je, je, je, je speelt natuurlijk wel voor degene die luistert. Ik speelde het voor jou. En dat, dat, die mensen die nog meer dus aan de dag stonden te luisteren. Maar het is wel moeilijke, het is moeilijker om hem echt over te brengen. Natuurlijk, mm. Dan bijvoorbeeld in een doodstil theater. Ja. Uh, maar dat was een heel groot compliment dat je dat zei dat eerst nog overkwam. Ja. Ja, ja, maar dat nummer dat heeft überhaupt iets uh, in dat opzicht. Maar uh, ja, uh, Arnold Muren en uh, George Baker, dat zijn uh, de namen die uh, daar al het nodig over gezegd hebben in, uh, in dat opzicht. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Dat was inderdaad, ja, ik was op vakantie en uh, opeens kreeg ik, zag ik op mijn Facebook dat iemand dat gereageerd. Arnold Muren had me gedeeld, ik had mm. dat is echt super. Lief, ik ken Arnold best wel goed omdat onze studio, of die van mijn broer eigenlijk, naast uh, de Arnold Muren-studio zit. Ja. Uh, ik zie Arnold wel geregeld, maar, maar ik had wel iets van, dat hoef hij echt niet te doen. Het waren zulke mooie woorden. Mm -hmm. En verleek mij met Paul Simon en Donna McQueen volgens mij. Ja. En vervolgens kreeg ik daaronder een reactie van George Baker. Uh, die zei dat hij. Uh, ja, Ik, ik, ik, ik citeer maar wat hij zei, want ik kon het zo bijna niet geloven. Dat hij het het beste vond wat hij sinds uh, lange tijd had gehoord van Nederlandse bodem. Ja. Dus je kunt wel geloven dat ik uh, op mijn. Ja, ik sorry, naast mijn schoenen niet <laughs> naast mijn schoenen, dat is negatief. Maar ik was wel heel erg trots daarop. Ja, dat daar kan me wel iets bij voorstellen. Um, uh, deze same song, Different Groove, hè, die komt uh, vannacht uh, dan uh, uit. Uh, ja, ik heb hem. Ja, ja, morgen dus. Uh, ja. Toch? Want uh, ja, ik uh, ga ervan uit dat hij, uh, dat hij uh, morgen op uh, de streamingsdienst ook uh, ja, te benaderen is. vannacht ja, vanaf, ja vanaf, uh, geen. Ja, ja. Misschien ja. dat ja. hij dan al lang Hey, je moet om 12 uur moet je, moet je opstaan en dan kan je hem afluisteren. Dus, Misschien wel. Ja. Ja, maar, uh, maar voor die mensen die uh, het wachten uh, niet uh, kunnen tegenhouden... daarvoor uh, zijn wij het dan in dit, dit opzicht. Um, uh, toen ik hem afluisterde uh, vanmiddag... Ja, ik, ik vond hem uh, ja, heel speciaal sowieso. Maar ik zeg uh, net op een van de, de, de sociale media... op een van de, de mensen die uh, ook jouw warm hart toe dragen... Mm -hmm. ik, zit, ik, ik vind het zelfs nog een beetje Gilbert O'Sullivan uh, ook oh, nog... Ja, oh, dat is ik een mooi compliment. Uh, ja, ja, ja. Uh, eerlijk gezegd uh, zit, daar, uh, zit daar toch uh, een duidelijk... Uh, ja, hier en daar uh, doet je stem dan op dat moment wel een beetje denken aan Gilbert O'Sullivan. En dat oh, zeg ik niet gauw in dat opzicht. <laughs> ja, uh, cool. je kent hem wel hè, met de piano en pet achterstevoren. Nou, nog net niet yeah. de pet achterstevoren, maar dat uh, was een beetje... Uh, yeah. Yeah. Ja, nou ja, goed, uh, je, je kent de songs. En nog iets, uh, voordat ik dat vergeet, uh, Quiet is de uh, uh, new loud. Hoe zit dat dan? Dat was gisteren. Ik heb gisteren in Wageningen opgetreden. Oh, dat was het. Ja. En daar speelde ik inderdaad bij Quiet is the New Light in de bibliotheek daar. Fantastische play. Mm -hmm. uh, en het was uh, met een geweldig publiek. Uh, en het was een bijzondere, bijzondere show. Ja. Omdat ik ook wel nieuwe dingen heb gedaan. Het was ook weer de echte, dat was eigenlijk de echte eerste solo show weer die als als normaal voelde. Ja. En mensen kwamen echt voor Paul Bond, wat ook wel wat bijzonder was van mij. Ja. Omdat ik wel eens samenspeel met iets op iemand. En zoals in Haarlem komen mensen niet speciaal voor Paul Bond naar Haarlem. Ja, ja. Uh, maar in Wageningen kwamen mensen wel echt voor mij naar de bibliotheek. Dus dat was uh, echt te gek. Heb je toen ook uh, die single even uitgeprobeerd gisteravond? ja, ja zeker. Ja, ja, dus ja, ik heb het gespeeld. Ja. Um, Waar gaat die over? Ja, dit nummer het gaat over... Uh, ik weet niet of mensen, de luisteraars, dit gevoel kennen, maar dat je zeg maar, soms het gevoel hebt dat je niet in de juiste tijd bent geboren. Mm. Dat je soms denk ik van, ah, ik had eigenlijk een, een, een koning moeten zijn in de middeleeuwen, een, een gigantisch kasteel. Mm. Of ik had eigenlijk een, een, een indiaan moeten zijn, weet je, in de, een, een, een, een verzamelaar, weet je. Mm. Ja, een mm. verzamelaar. Of, nou noem het dan maar op, voor mijzelf gaat het meer om het gevoel, ik had eigenlijk in die tijd van Hemingway moeten leven in Parijs in de jaren twintig, ja, je, je. dat ze vrij moeten zijn. Maar goed, de realiteit is dat ik dat nooit zou kunnen en dat ik er alleen maar over kan lezen. Ja. Uh, en dat we eigenlijk dus onze eigen tijd bijzonder moeten maken, dat is een beetje waar ik het nummer over probeer te laten gaan. Hmm. Dus, dus niet in het verleden of in de toekomst, maar probeer jouw tijd zo bijzonder mogelijk te maken dat mensen laten denken van wow, het 2021 van Jacopo, kopen. daar had ik graag wat <tiedacht> Ja, nou, ik, het is niet alleen dat, maar ik weet dat, dat er ook een zandkunstenaar in de vorm van Maxim Gazendam. Die heeft ooit nog eens een keer hier een zandsculptuur. met ongeveer dezelfde lading uh, gebouwd hier. O oh ja? Ja, oh, ja dus, oh, het is, cool. dus het is wel heel erg herkenbaar. Uh, zullen we hem dan maar laten horen, Paul? Ja, te gek. Dank je, Jaap. En super bedankt dat je de, ja, de primeur wilt. Nou, ja, graag gedaan bij deze. Hier is Paul Bond, mensen met Same Song and Different Groove.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 is hier ook uh, geweest in mei. En vandaag mag ze uh, haar verjaardag uh, vieren. Dus de kaars is uitblazen. Uh, Sterrenweldering en Remedy. En de EP is onderweg, want die komt binnenkort uit. Dat is uh, over een week of twee, geloof ik. Drie zelfs. En dan uh, is hij uh, te horen. Tot aan het nieuws. Van een uh, acht uur gaan we deze draaien van Mommy's The Tree. Ook van dat King Forward record label. wat morgen het tienjarig bestaan viert. De New Song.